Het Nationaal Historisch Museum, dat er uiteindelijk toch niet komt... heeft in totaal meer dan 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft verzameld. Het begon met de kosten die gemeenten maakten... in de strijd om het museum binnen te halen. Daarna ging het Nationaal Historisch Museum in september 2008... officieel van start als organisatie... met een oprichtingssubsidie van 6 ton van de Rijksoverheid. Daarna was er jaarlijks opnieuw een miljoenensubsidie... van het ministerie van OCW...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 Bij de Rabobank is de Spanjaard Karate vandaag niet meer van start gegaan. Hij had te veel last van verwondingen die hij heeft opgelopen bij een valpartij. Robert Gezink, die eerder ook hard is gevallen, zit nog wel op de fiets. Hij verloor gisteren tijd op de belangrijkste klassementsrenners en twijfelde na afloop openlijk of doorgaan nog wel zin had. Op de eerste beklimming van de dag reed Gezink met zijn ploeggenoten achter in het peloton. Het weer, op veel plaatsen zon, maar er ontstaan flinke stapelwolken... die vooral in het oosten kunnen uitgroeien tot buien. Het is 20 tot 24 graden. Morgen droog en volop zon, het wordt dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Diemen en Muiden staat daardoor 4 kilometer vier. Drie rijstroken zijn daar dicht. Zat daardoor ook file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Gooimeer en Diemen 7 kilometer... Op de A12 Utrecht-Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Zoetermeer en Nooddorp, 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor Rilland 4 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen.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 Ja, het was gewoon even kloten vandaag. Ja, het tempo ligt onwijs hoog de hele tijd. dat is super nerveus. Als het berg op gaat, uh, ja, gaat het gewoon niet. Dit is een etappe van niks, gewoon een klimmen. Dan heeft hij toch moeten lossen. Nou ja, ik sprong mee en we waren weg. Dus niet te veel zeuren, Sebas. Als ik me zo blijf voelen, dan komt die trailer wel terug. Ben je al over de top heen, Sebas? Ja, wij zijn over de top. Ja, ik denk dat ik, uh, wat ik net al zeg, uh, rennen van beter niveau ben dan wat ik hier nu laat zien. Leo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenboudt, Aart Vierhouten... Tom van het Hek en Dionne de Graaf. Goedemiddag, het is zondag 10 juli en de renners in de Ronde van Frankrijk... zijn een kleine twee uur geleden begonnen aan de negende etappe. Dwars door het Centraal Massief. En als je je niet lekker voelt, is dit een vervelende dag hoor. Zeven kolletjes komen ze tegen, waarvan drie van de tweede categorie. Gaan er maar aan staan. Hoe komt Robert Geesink deze dag door... Zeker zonder zijn steun en toeverlaat Garate, want die is niet meer opgestapt. En Wout Poels, hij voelde zich de afgelopen dagen al slecht. En vandaag ging het niet veel beter. Ja, Gio, hij is er niet meer bij, hè? Nee, helaas. Wout Poels is afgestapt. Hij was meteen een van de eerste lossers toen het tempo in het peloton omhoog ging. Demarage van Lieven Westra aan de voorkant van het peloton. Het peloton rekte en Wout Poels kon het tempo niet meer volgen. En hij is zojuist in de auto gestapt bij Michel Cornelissen bij zijn ploegleider. Heel erg jammer dat Wout Poels zijn debuut in de Tour niet kan afmaken. Verder hebben we meldingen gekregen van Robert Geesink dat hij op achterstand zat. Dat was in de allereerste beklimming van de derde categorie te midden van zijn ploeggenoten. Van Rabobank, maar hij heeft inmiddels weer aangesloten bij het peloton. En we hebben een kopgroep met twee Nederlanders. Met Nicky Terpstra en Johnny Hogeland erbij. Verder Luis Leon Sanchez van Rabobank. Cazar en Veugler en Fletcher. Dat is een hele goede kopgroep. Die hebben perspectieven. 3 minuten en 49 seconden is de voorsprong. Het is de zwaarste etappe van de Tour tot nu toe. We gaan meteen maar even proberen contact te maken met Wout Poels. Want zoals gezegd, hij zit in de auto bij Michel Cornelissen. Wout, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hoi. Enorm teleurgesteld, denk ik, hè? Uh, ja, behoorlijk balen, ja. Hoe voel je je nu? Uh, ja, vooral leeg, moe, weinig energie. En uh, ja, flink aan balen. Ja, hoe, hoe ging het vanochtend toen je, toen je wakker werd? Dacht je toen, hé, hey, wacht even, misschien toch vandaag? Nou, ik, uh, ik voelde me gistermorgen eigenlijk wat beter dan uh, vanmorgen ja. en uh, ja, ik voelde eigenlijk dat het niet goed zat, maar ik had toch een beetje hoop erin dat ik misschien een beetje geluk had met de koersverloop, dat, uh, dat ze niet zo snel van start gingen, maar uh, dat mocht helaas zo niet zijn. Nee, heeft, heeft dat je genekt, laten we het zo maar zeggen, dat ze zo hard gingen? Uh, ja, ze vertrokken gelijk uh, redelijk hard. En, uh, ja, Ik heb al twee dagen heel weinig gegeten. Uh, over moeten geven aan het diarree. Dus uh, ja, dat is ook niet echt uh, al te best uh, als je de tour rijdt. Nee. Maar uh, gisteren kwam je over de strepen, uh, 28 minuten nee, na de winnaar. Nee, ik en ik had het goed. idee dat je toen moraal nog wel had. Ja, ik Ja, ik dacht van uh, als ik een goede nacht kan maken, goed kan rusten, goed kan eten, 45, dan gaat uh, het dan af en toe zomaar even omslaan. Maar uh, ja. Helaas is dat niet het geval. Nee. Ja, je bent een aantal dagen goed ziek geweest. Oh, ja, oh. Uh, nou, het is nu nog heel vroeg, maar als je terugkijkt op je eerste tour... word je niet heel vrolijk ja. van natuurlijk, hè, nu? Nee, op het moment uh, ja. kijk ik inderdaad niet zo uh, vrolijk op terug. Maar, uh, maar ja, ik ben nog jong, dus er uh, komen er nog genoeg aan, uh, denk ik. Ja. Nog eventjes uh, naar je ploeg. Hoe is het met uh, Johnny Hogeland? Ja, we rijden hem nou achter. Uh, hij zag, hij ziet er wel goed uit. En hopen uh, dat hij wat punten kan pakken voor de bergstraat, Dat hij die weer terug kan pakken. Ja, zal dat mooi zijn. Stond hem goed, hè? Ja, stond hem goed. Een mooie fiets. Dus het uh, zou wel leuk zijn. Dankjewel, Wout, dat je uh, zo snel wilde reageren. Oké, okay, graag gedaan. Oké. Okay. We gaan uh, naar Formule 1. Want op Silverstone in Engeland zijn ze begonnen aan de race. Met Mark Webber van Pole Position. Toch? Ja dat klopt, maar die uh, ligt inmiddels op de tweede plaats. Want die was minder goed weg dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel. De koploper in het wereldkampioenschap met al 77 punten meer dan Button en Webber. Vettel dus aan de leiding in een toch wat rare race. Want uh, het ene deel van het circuit is droog. En dan achterin, eigenlijk vast dat vroeger het start- en finish gedeelte. Maar dat is nu bij het verbouwde Zilverstaan allemaal anders. Daar is het kletsnat. Dus uh, de coureurs het team voorste zijn begonnen op intermediates. Beetje rare omstandigheden. Engels weer zou je kunnen zeggen. Maar het is toch weer Sebastian Vettel die dus aan de leiding gaat. En die al een aardig gaatje heeft geslagen met zijn teamgenoot Mark Webber. Daarachter dan de twee Ferrari's van Alonso en Felipe Massa. En Lewis Hamilton nu op de vijfde plaats. En dat is zeer goed van die McLaren-coureur. Want die begon de race als tiende. Had een, uh, Kwalificatie. Dat heeft alles te maken met het gedoe rond die geblazen diffuser. Daar gaan we het later nog wel even over hebben. Maar voorlopig ligt die vijfde. 120.000 toeschouwers in Silverstone. En het belooft een, uh, ja, uh, ik wou zeggen een heet middagje. Maar misschien ook wel een nat middagje te worden. Op weg met Radio Tour de France. Dimanche, 10 juillet. Neuvième étape. Qui soit sans flour oh là là le plus beau reste à venir à Radio Tour de France Was dat, met Layer Love on me. Ja, arme Wout hij is er dus niet meer bij. Garate is niet opgestapt en wij houden Robert Geesink goed in de gaten, Gio. We houden hem zeker goed in de gaten, want uh, ja, dat zou toch echt uh, ja, klap op klap zijn als straks ook nog blijkt dat uh, Robert Geesink niet uh, op tijd uh, binnen gaat komen. Maar goed, laten we daar gewoon niet op vooruit lopen. Hij zit nog keurig in het uh, peloton. En laten we hopen dat hij het gewoon even in het begin van de etappe wat moeilijk had in zijn witte trui. Want laten we daar vooral wel uh, van uitgaan. Robert Geesink is nog steeds de beste jongere in het uh, algemeen klassement. Dus mag hij nog steeds in die afwijkende trui rondrijden. Hij heeft uh, 59 seconden voorsprong op Rijn Tarame. En 1 minuut en 20 seconden op uh, Jeannessand de Fransman. En dan uh, nog 1 minuut 42 seconden op de nummer 4 in dat tussenklassement. En dat is toch altijd wel een leuk mannetje om te blijven volgen. Op een of andere manier hebben we hier met z'n allen wel een zwak voor hem, Rob Ruig van de Soleil ploeg Ruig. Niet in de aanval vandaag, maar wel zijn ploeggenoot, natuurlijk zijn ploeggenoot Johnny Hogeland die zojuist op de eerste beklimming, een coachje van de derde categorie, de Cote de Massiac, toch gewoon weer even een puntje pakte voor de trui. En nu weer gelijk staat met TJ van Garderen, die gisteren die trui veroverde. Maar Van Garderen is een man die in ieder geval um, ja, één keer op een call van de tweede categorie als eerste is bovengekomen. Dus die gaat in elk geval nog steeds op dit moment virtueel aan de leiding. Maar we krijgen nog flink wat beklimmingen, want ik zei het net al... Het is de zwaarste etappe in deze eerste volle toerweek. In de eerste negen dagen van de toer... voordat we morgen dan aan die welverdiende rustdag mogen beginnen. We hebben zojuist dan die col gehad van de derde categorie. Daarna komen er nog een keer twee van de tweede categorie... waarbij de Col de pertu, dat is een hele steile 8 gemiddeld vijf kilometer lang is die. En die heeft nog nooit eerder in het toerparcours gezeten. Dan krijgen we weer twee klimmetjes van de derde categorie. Dan weer een klim van de tweede categorie. En dan uiteindelijk krijgen we nog... Nog een klimmetje van de vierde categorie als we hier naar boven duiken in saint flour Want de aankomst hier, we hebben het gisteren kunnen zien toen we naar ons hotel reden. Dat is toch nog een stevig klimmetje hoor. Zo tegen die stadsmuur eigenlijk op, tegen de heuvel op waarop saint flour gebouwd is. We hebben een kopgroep, ik zei het net al, van zes man. Een kopgroep met perspectief. Want er zitten toch een paar hardrijders bij en een paar mannen. Die al eerder in hun carrière succesvolle ontsnappingen hebben opgezet in de Tour de France. Wat denken we van Louis Leon Sanchez? Die weet wat het is om te winnen in de Tour in een uh, etappe. Alleen heeft het nog nooit eerder gedaan in een Rabo shirt. Dat kan ook niet, want hij rijdt dit jaar voor het eerst bij Rabobank. Uh, heeft een uh, zwak voorseizoen uh, gehad. Maar nu staat hij er dan weer. Luis Leon Sanchez. Juan Antonio Fletcher Ook al uh, gewonnen in de Tour. Dan uh, Cazar, Ook een man die etappes heeft gewonnen, Thomas Maar etappes gewonnen. Echt grote namen in deze ontsnapping. Samen met die twee Nederlanders die nog nooit een etappe hebben gewonnen in de Tour. Maar zich wel al van voren hebben laten zien in deze Tour de Frans. Nicky Terpstra van Step En natuurlijk Johnny Hogeland, de man die de bolletjestrui... gisteren dus moest overdoen aan TJ van Garderen. Hogeland zit erbij, dat is mooi. Hij is natuurlijk een aanvaller, zoals Lieve Westra... ook zo'n typische aanvaller is uit die vakantieleiploeg. En Westra was het vanochtend die de hele zaak in gang trok. En dat heeft misschien Wout Poels wel de kop gekost. Maar anders dan had Wout Poels ongetwijfeld later ook wel problemen gekregen. Want als je je niet goed voelt, dan heb je in deze etappe helemaal... ...niks te zoeken. We hebben ook de opgave gekregen... ...van Amets Churuka. Ook al zo'n aanvaller, puur sang. Goede renner ook. Een bask uit de Euskaltelploeg. ploeg. Hij kwam vanmorgen ten val... ...en brak daarbij zijn sleutelbeen. Vandaar dat hij ook de Tour heeft verlaten. Garate dus niet van staat. Betekent dat Rabobank het met acht man... ...zal moeten doen. En laten we zeggen... ...dat ze toch wel verstandig zijn... ...geworden. Misschien wel tussen aanhalingstekens. Want ze hebben besloten om niet meer... ...alle renners op te offeren aan de belangen van Robert Geesing... ...de klassemensbelangen... Betekent dus dat een aantal Rabo-renners weet dat ze mogen gaan voor eigen kans. En vandaar dat Sanchez in deze kopgroep zit. Kopgroep heeft op dit moment, even kijken, 80 kilometer ruim afgelegd. Betekent dat ze nog 128 kilometer te rijden hebben. En de voorsprong op het peloton, een peloton dat lang gerekt is op dit moment. Dus het tempo ligt hoog, 3 minuten en 45 seconden. Ici Radio Tour de France.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 Adel. Het gesprek van de dag, daar gaan we naartoe. Niet met Michael Boger deze keer, maar met Mathieu Hermans en Steven Dalebout natuurlijk. Ja jongens, het zal uh, veel over de Rabobankploeg gaan. En dit was ongeveer het laatste wat Robert Geesing nodig had, hè? dat Garate ook naar huis is. Ja, ja inderdaad. Ja Mathieu, het, het is niet best gesteld. Uh, Geesing twitterde gisteravond vlak voordat hij ging slapen. K sterretje T dag, einde bericht. Ja, dat zegt eigenlijk alles hè, over die dag van gisteren. Ja, kijk, een tour bleef natuurlijk dag van dag. En, uh, ja, gisteren na de etappe ja, was hij uh, erg gedecisioneerd. Maar uh, ja, je hoopt dan altijd uh, als de, de, de avond passeert... en, en ja, de emoties na de etappe een beetje wegzakken... Ja. Ja, dat, dat de moraal uh, toch terugkomt... En, uh, ja, dat je misschien ja, het klassement een beetje moet vergeten... maar naar een dagse succes uh, moet gaan zoeken. Ja. Maar Laten, het, Laten we eens even luisteren ja. naar dat verschil tussen gisteren en vandaag. Want gisteren, na de finish, zei hij dit. Ja, nou het ja, is dus gewoon natuurlijk een beetje langzaam... en begint een beetje droevig verhaal te worden. En uh, ja, we gaan, te, gaan er even goed over nadenken en dan uh, zien we hoe het gaat. Ja. En toen ging hij dus naar zijn hotel slapen... en toen kwam hij vanochtend bij de start en toen zei hij dit. Dus het is gewoon uh, wat ik gisteren al zei. Zo is het niet leuk om te fietsen, maar... Uh, Mannen werken hard voor mij en ik ga natuurlijk gewoon uh, mijn best doen. En, uh, ik ben ervan overtuigd dat ik een sterk lichaam heb en dat ik uh, verderop in de Tour nog wel weer uh, betere, uh, betere dingen ga laten zien dan wat ik uh, de afgelopen dagen heb gedaan. Ja, wat denk je als je dit hoort? Is dit wat hij zichzelf heeft ingepland of is het door toedoen van de mensen om hem heen? Nou, het, is, het is natuurlijk normaal dat je na een etappe uh, waar het niet gaat zoals je wil en dat je toch naar een Tour komt met de aspiraties voor een, uh, een mooi eindklassement. En je, ja, je, je gaat dan tijd verliezen terwijl je eigenlijk nog goed staat in het klassement. Dat je dan uh, ja, da, dat je de moraal een beetje verliest. Alleen ja, de du tour duurt drie weken. En uh, uiteindelijk kom je allemaal wel een keer uh, iets, uh, iets moeilijks tegen. Uh, een slechte dag of valpartijen of, of een lekke band op het verkeerde moment. Dan hebben natuurlijk uh, alle klassementsrijders uh, drie weken moeten daar attent op zijn. En uh, het feit dat hij dan nu zegt... ja, oké, okay, we moeten misschien kijken naar, uh, naar herstel... en uh, misschien kunnen we een keer een mooie dag uitpikken... ja, dat is het uh, bijstellen van, van, van de doelen. En daar kun je wel weer uh, motivatie uit putten. Maar dan zal hij dus vandaag moeten overleven. Hij heeft al even moeten lossen. Is nu, zagen we net ook weer, aangesloten in dat, uh, in dat peloton. Maar het is nou ja, eigenlijk al de zwaarste dag van de Tour tot nu toe. Ja, het moeilijkste Hoe deel... gaat het gaat worden? Ja, het moeilijkste deel van deze etappe moet natuurlijk nog komen... En uh, ja, het is gewoon ja, kijken hoe hij deze dag overleeft en hopen op, op, op, op uh, ja, betere tijden. Kijk, als het niet gaat, gaat het niet. En ja, dan houdt, uh, houdt het natuurlijk op. Wat blijft er van de Rabo ploeg over als hij inderdaad zou moeten afstappen? Uh, die hele ploeg is om hem heen gebouwd. Ja, goed. Uh, kijk, je hebt natuurlijk altijd renners met individuele kwaliteit. Uh, Lauwersdam, uh, Mollema, er zijn een aantal jongens die toch wel... Uh, ja, misschien goede papieren hebben... mocht er uh, ja, voor het klassement iets wegvallen. En uh, dan moet je gaan voor dagsucces. Ja, meer, Veel meer blijft er dan niet over. Nee, en we zien nu al dat uh, Louis Leon Sanchez mee is in die ontsnapping. Dus dat is misschien al wel een beetje een teken van de uh, gaan. Ja, ze, ja, het blijft natuurlijk altijd gevaarlijk... als je één renner hebt waar je een hele ploeg ja. omheen bouwt. En uh, ja, er zijn meerdere mogelijk. Ik, ik begrijp nooit dat ze bijvoorbeeld uh, voor, voor een Tour de France ploeg... ook niet uh, sprinter meenemen, ja. Uh, dan onze... kun je kunt de druk ook een beetje verdelen misschien. Ja, en uh, wa waarom niet? Je hebt negen renners. Dus ja. uh, renners die goed zijn in, in, de in, in de sprint aantrekken... kunnen voor, voor de klassementsrenner ook uh, van, van, van nut zijn... in de aanloop naar de bergen of op de vlakke etappes. Dus. Ja, maar dat is iets wat, wat we al jaren zien hè, bij Rabobank, dat het op die manier gaat. Ja, nu hebben ze natuurlijk altijd een, een, een sprinter gehad als Freire... die zijn eigen plan trekt. Ja. Dus die heeft eigenlijk weinig hulp uh, nodig. Maar uh, ja, de meerdere ploegen zie je ook. Uh, Reducek heeft ook uit drie renners voor het klassement. Ja, er vallen één of twee hebben het een beetje moeilijk. Blijft er een over. We hebben het nog niet eens over Wout poels gehad. Ja, die is dus uh, zojuist afgestapt. Daar was geen redder meer aan, kunnen we gewoon zeggen. Ja, nou, ik, wat ik wel heel leuk vind van die ploeg... dat ze gewoon de manier hoe dat ze in, in de koers staan... dat zag je zowel op, op het NK en als nu in de Tour. Ja. Het is al voor, die jongens allemaal nieuw. Maar uh, ja, lekker fris, uh, fruitig op uh, de koers in. En we zien het wel. De actie gisteren van Johnny Hogeland, misschien niet de beste oh, nee. op, op dat moment. Maar ja, de mensen willen dat toch zien. Gaat er voor... Uh, ja, een jongen als, als, als Johnny, ja, die moet je misschien niet afremmen. En uh, dan haal je de spirit en, en de courage eruit. Dus ja, lekker erin vliegen en, en dat is mooi. Ja, en jammer voor Wouter, hij heeft het geprobeerd. En ja, uh, als het echt niet gaat, ja, de toer wacht op niemand. Dus. Zo is het cliché, inderdaad. Ja, je had het over Johnny Hoogeland. Laten we nog even luisteren. Vanochtend bij de start sprak Jean-Paul van Poppel over hem. Volgens Van Poppel, de ploegleider, kwam Hogeland vanochtend... alweer stuiterend zijn bed uit. Alweer, ja. En dat is dus goed. Uh, nou, gisteren heeft hij, uh, heeft hij eigenlijk uh, gewoon zijn wilde doen test toen die groep weg was. En uh, daarna heeft hij gewoon geprobeerd daar nog een keer naartoe te rijden een gekke bui eigenlijk. Maar was niet echt de bedoeling, omdat hij uh, zich meer op vandaag had gefocust. En uh, omdat er ook veel meer punten te halen valt. Uh, plus dat je hier uh, met, een, uh, met een groep vooruit uh, tot de finish kan rijden. Dat denken wij tenminste. En uh, nou ja, goed, we gaan het zien vandaag. Ja, nou, we hebben het al een beetje gezien. Het wordt een interessante dag hè, voor de Nederlanders. In negatieve zin dus al met Wout Poels. Uh, het wordt opletten op Robert Geesink. En kijken of Johnny Hogeland misschien die trui kan terugpakken. Ja, zeker een enerverende dag weer. Dus uh, ja, over een paar uur weten we meer. jij, Hermans, was dat? Dionne. In a minute you walk, in the joint...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 Shirley Bessie met Big Spender. We gaan eens even op Silverstone kijken bij Ronald van Dam. Webber was meteen zijn eerste plaats kwijt. Hè? Aan wie anders dan Sebastian Vettel? Ja, je mag, ja, je mag nooit meer raden, wou ik zeggen inderdaad. Nee. Ja, Sebastian Vettel, hij uh, was degene die als laatste binnenkwam voor de, de eerste pitstops. Want uh, Michael Schumacher die uh, stak het vuurtje aan. De man die in 1999 uh, in deze Grand Prix bij de benen toen nog brak bij Ferrari... Wel drie keer heeft gewonnen en toen zag iedereen eigenlijk dat het op de sliks uh, gewone band eigenlijk veel harder ging op die opdrogende baan. Dus kwam de rest ook maar meteen binnen. Vettel als laatste, Maar hij is nog wel de man aan de leiding en daarachter dan uh, op de tweede plaats is de Webber voor Alonso, Hamilton, Button en Paul Di Resta. Die heel goed rijdt, die jonge schot van het uh, Force India Racing Team heeft het goed gedaan tot nu toe het weekend. En is uh, vooraan te vinden dus uh, in de top 10 op dit moment. Maar ja. Het is uh, Sebastian Vettel, het is uh, zijn show eigenlijk al het hele seizoen. En zes van de eerste Grand Prix gewonnen, stond uh, zeven keer al op pole position dit seizoen. En is uh, de koploper in het kampioenschap met al 77 punten voor op uh, Button en Weber. Dus uh, ja, het is ook niet zo verbazend Ik denk dat hij weer uh, goed rijdt hier in Silverstone. Uh, en ook de leider is in de race na 14 van de 52 ronden. En de rest uh, moet maar zien dat ze in het spoor blijft van uh, die jonge Duitse. Maar goed, het is nog een lange race. En het kan ook zomaar hier weer eens gaan regenen. Want er hangen nog wel wat van die donkere wolken boven het circuit van Silverstone. Dus ik uh, reken nog wel op wat spektakel. Ja, Gio Lippen zag ik toch een vrij belangrijke man weer even stilstaan. Alarmfase 1 in het peloton. Want Alberto Contador kwakte eventjes tegen het asfalt. Het ging niet echt hard. Maar hij kwam wel even weer op zijn heup terecht. En zit nu weer op de fiets. Tikte even tegen zijn voorwiel. Daar liepen waarschijnlijk de remmen aan. Toch eventjes beschadigd bij die val. Maar Contador zelf lijkt relatief onbeschadigd. Het gebeurt aan de linkerkant van het peloton. Ja, hij rijdt er op een hele, ja, een beetje zullige manier eigenlijk. Tikt hij waarschijnlijk tegen het achterwiel van de voorgang aan. En rijdt dan min of meer het publiek in. En valt dan toch nog... Ja, je komt altijd hard neer, hoor, op dat asfalt. Valt dan toch opzij op het asfalt. Is nu in zijn eentje bezig aan de achtervolging. En dan ben ik toch weer benieuwd wat er dan weer aan de voorkant van dat peloton gebeurt. Ruiken de slekjes bloed. En gaan ze dan weer volle gas doorrijden daar aan kop van het peloton. We zullen het straks zien. De voorsprong trouwens van de koplopers op het peloton wil maar niet groeien. Het zijn zes absolute klasbakken. Maar echt ver weg komen ze niet. Drie minuten en zes seconden. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Jury In Overijssel is na een vechtpartij in een discotheek in Rijssen... een man van 20 omgekomen. Hij kreeg ruzie met een groep mannen en raakte zwaar gewond. Wat de aanleiding was voor die ruzie is niet duidelijk. De politie heeft vijf mannen uit Rijssen... tussen de 17 en 21 jaar opgepakt. Het Nationaal Historisch Museum, dat er uiteindelijk toch niet komt... heeft in totaal meer dan 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft verzameld.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 En de belangrijkste oppositieleiders en activisten in Syrië boycotten het overleg van vandaag waarvoor ze door de regering zijn uitgenodigd. De regering houdt een tweedaagse nationale dialoog met de oppositie, maar die wil niet meedoen wegens het geweld dat de overheid gebruikt tegen demonstranten. Sinds het begin van de opstand in mei zijn volgens mensenrechtenorganisaties 1750 mensen omgekomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiderslot, 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is het daardoor ook druk. Tussen bussen met knoppen Diemen staat 6 kilometer. Op de a 12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Blijswijk en Nooddorp staat 7 kilometer file. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum, 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... tussen Hoge Heide en Ridderland, 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 66. une formidable chanson française.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 Du mal et de la haine, fallait-il continuer ce combat déjà perdu Mais telle était la fierté de toute la tribu La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant De férocité extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres enverrés là Et pour toutes les lois de la tribu de Dana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 Een uh, hit uit uh, 1998. Hip-hop uit Frankrijk was dat. Met La Tribu de Dana van Manaus. Ja, het is nog niet de tour van Alberto Contador. Uh, Gio, hij ging weer onderuit. Is hij alweer aangesloten bij het peloton? Nee, nee, nee, nee, nee. hij is nog steeds in achtervolging. want uh, Hij werd op een gegeven moment door twee ploegmaatsen. Uh, die probeerden hem terug te brengen tussen de ploegleiderswagens. Maar op een of andere manier zat het nog steeds niet lekker met die fiets van uh, Contador. Zodat hij de fiets op een gegeven moment aan de rechterkant van de weg parkeerde en daar weer uh, geholpen werd door zijn uh, ploegleiding. Inmiddels zit hij wel weer op de fiets en uh, probeert hij wel de achtervolging uh, op het peloton weer in te zetten. En uh, probeert die weer aan te sluiten. De voorsprong van de koplopers loopt trouwens steeds verder terug. 2 minuten en 43 seconden. En die koplopers zijn inmiddels begonnen aan de Col du Pas de payroll. Er ook een gemeen klimmetje hier van de tweede categorie. Het is de eerste van drie klimmen van de tweede categorie die we vandaag gaan krijgen. Dan te bedenken dat er gisteren maar eentje in de etappe zat. Dan kun je ongeveer indenken hoe zwaar deze etappe door het massief centraal is. Het is typisch weer zo'n etappe waar vroeger de renners toch grote schrik voor hadden. Het zijn altijd van die overgangsetappes. Geen Pyreneeën, geen Alpen. Maar in het centraal massief daar gebeurt altijd van alles. Soms is het er bloedje heet en vallen de renners zo wat dood van de fiets... en de andere keer dan is het zoals vandaag toch wel bewolkt. En zijn de wegen... Nou ja, zolang het niet regent valt het wel mee met het glibberige. Maar als het gaat regenen... dan kan het er heel erg link worden op die smalle, kronkelige weggetjes. De zes, ja, ze werken prima samen. Cindy Cazar rijdt nu op kop. Daarachter zien we Sanchez rijden. Dan Veclaire. Natuurlijk Thomas Veclaire, een 2004 de man in de gele trui... na de monsterontsnapping. En die trui die hield hij die langer dan iedereen dacht. En eigenlijk is hij vanaf dat moment een grote held... Een nationale held in Frankrijk. Won ook al twee etappes in de Tour de France. Cazar drie etappes gewonnen maar liefst. Vorige, de laatste was vorig jaar nog in Saint-Jean-de-Maurienne. Een jaar eerder won hij in Boer-Saint-Maurice. Toen won eigenlijk Mikel Astroloza. Maar die uh, is geschorst wegens dopinggebruik. En uh, moest dus die overwinning inleveren. Zodat uh, Cazar met terugwerkende kracht alsnog tot winnaar van die etappe werd uitgeroepen. En in 2007 won hij weer op eigen kracht in uh, Angoulême. Johnny Hoogeland zien we daar ook zitten. Mooie stad dat bravoure mannetje uit Ierseke. Zijn vader die staat hier aan de finish. Die zal hem ongetwijfeld weer opstaan te wachten. Rijd een stukje mee met de Tour de France. En het moet toch prachtig zijn als je je zoon zo ziet rijden in een Tour de France. Dat is toch wel een van de smaakmakers van deze ronde. Misschien ook wel samen met lieve Westra die het vanochtend probeerde. Westra kreeg trouwens vanochtend een mannetje met zich mee. De nationale kampioen van Rusland. Pavel Broet in die nationale ja, dat trico van de Russen. Kampioen. En uh, die heeft dat moeten bekopen, die Pavel Broed. Want uh, daarna werd hij al gemeld op achterstand. En inmiddels hebben we begrepen dat ook hij heeft opgegeven. Hij is dus al de derde man die heeft moeten opgeven vandaag. Na Wout Poels en Amets Churuka. De kopgroep, uh, nou ik noemde net de namen. Wie was ik nog vergeten? Nicky Terpstra natuurlijk. Die doet het ook uitstekend hier. De voormalig Nederlands kampioen vorig jaar. En uh, die zat eerder deze week ook al in een uh, ontsnapping. En hij laat zich in elk geval van voren zien. En dat is toch mooi voor Nicky. Die Terpstra zes man dus aan de leiding werken goed samen. Maar ja, tegen die vereende krachten daar bij het peloton, waar al die klasse mensrenners voor zover ze nog fris zijn, nog redelijk fit vooraan zitten, is het onbegonnen werk. 2 minuten 38, dus we hebben nog 115 kilometer te koersen. Nou, nog maar eens even kijken hoe het bij de kopgroep is op Silverstone. Ongewijzigde top 3, Ronald van Dam? Ja, in de gele trui, Sebastian Vettel. <laughs> Op dit moment uh, die wel heel even Mark Webber uh, dichterbij zag komen. Het gaatje is nu weer drie seconden geworden. En heel netjes op de derde plaats nu Lewis Hamilton begon de race. Als tiende pakte net in een schitterende actie Fernando Alonso. Die verwees hij terug naar de vierde plaats. En Jensen Button deed hetzelfde bij de andere Ferrari coureur. Bij Felipe Massa hij ligt nu op de vijfde plaats. Ook een schitterende inhaalmanoeuvre. En dan Paul Di Resta op de zevende plaats. Schumacher lag even op de negende positie. Maar die had een aanrijding met Kobayashi veroorzaakt door de Duitse zelf. En dat kostte hem een drive-through penalty. Sterker, een stop-and-go penalty. Die werd zwaar aangeslagen door de racecommissarissen. Dus die moet dan even tien seconden stilstaan in de pits. En kwam weer als zeventiende op de baan terug. Dus die kan een klassering in de top tien langzaam wel gaan vergeten. Mooie race op een klassiek circuit. Vorig jaar wel helemaal verbouwd. Maar dit is een circuit gebouwd op een voormalig oorlogsvliegveld. Dat zie je nog bijvoorbeeld terug in de naam Hanger Straight. Dit is echt ja, waar autoracen thuis hoort, Echt een klassiek circuit met 120.000 fans die voorlopig nog kijken naar Sebastian Vettel. Maar Weber heeft ze niet gewonnen, want die rijdt nu de snelste ronde: 1,39,7. Dus die is wellicht nog wat van plan in de restant van de race. Ici Radio Tour de France: Le spectacle de la NOS. Aan The Elevans left through a hole in the wall And it can't be right to pretend that it all didn't happen Because it did She turned away and nobody spoke Of the china windows, the Elevans broke just silence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 Cannot can I live to an elephant die? Food over camp. dat met elephants en wil Ruben Heijn live zien, dan kan dat, namelijk morgen. Want dan komt Radio Tour de France van locatie. We zitten dan van twee tot half zeven op het Domplein in Utrecht. En niet alleen Ruben Heijn komt optreden, ook Roel van Velzen is erbij. En we hebben ook wielergasten natuurlijk. Jan Jansen is er en Michael Bogert. Vanaf twee uur op het Domplein. Het Radio 1 toerspel. En daar is de Oria! Michael Bogert aan de leiding in deze etappe. En daar is een Lumberdy van Bon. Gaat hij het winnen van Bon? Jop, zoeterbelt Ja! We beginnen aan een nieuwe week met ons toerspel. De eerste week is gewonnen door Hans Verhaar. Vandaag starten we een nieuwe week en de eerste gast is John Derecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, kijkt u vol belangstelling naar de tour elke dag? Uh, als het eens is kan wel, maar ik moet natuurlijk ook werken dus. Maar anders meer luisteren dan kijken. Ja. Maar bent u een groot fan? Alleen tijdens de Tour of ook tijdens andere wedstrijden, het, de klassiekers? Het, het hele jaar door. Ja? En de Tour is natuurlijk het hoogtepunt. Ja, is, is het een ziekte? Verslaafd zijn aan wielrennen? Dat kun je wel zeggen, denk ik. Ja. En kennis verzamelen natuurlijk ook. Ja, precies. Weet u veel? Uh, ik hoop het. U hebt de afgelopen dagen, denk ik, geluisterd. Ja, de ja, vragen die ja, voorbij komen ja. in ons toerspel zijn niet een beetje te doen, vindt u? Er zaten vrij pittige tussen, dus uh, ik weet helaas ook niet alles. Nou, laten we maar gewoon gaan beginnen. 90 seconden krijgt u voor het beantwoorden van vijf vragen. 10 punten per goed antwoord. En bij gelijke stand is die tijd belangrijk. Oké. Okay. De tijd gaat nu in. Vraag 1: Op welke plaats eindigt de vakantie in de ploegentijdrit van vorige week? 20 Vraag 2, de moeder allertour -quiz vragen: Hoeveel bochten heeft de Alpe d'Huez? 21. Vraag 3, een fragment van een sprint uit 1991. Wie wint die sprint? Is van heel ver gekomen en gaat winnen. Kijk, nu wel achterom. De armen omhoog. Museo eindigt dan op de tweede plaats. Dat is duidelijk. En Jan Schuur op de derde plaats. U hebt geantwoord. Vraag 4. Gaan we naar multiple choice? Wie won niet twee keer op alt dues? A. Henny Kuiper. B. Steven Rooks. C. Peter Winnen. D. Joop Soetemelk. Steven Rooks. Vraag 5. Welke Nederlander won het jongerenklassement in de Tour van 1980? Mm, Erik Breukink. Stop de tijd. Jongen, jongen. U bent heel goed begonnen. Wat nee. denkt u? Geen idee. U hebt de vier goed. Zo. Niet en volgens mij ging dat ook vrij rap. Dus uh, u hebt het heel goed gedaan. Laten we even de antwoorden doornemen. Uh, u zei de 20ste plaats voor vakantie in de ploeg. Tijdrit, dat was correct. Ja. Uh, 21 bochten, de Abdues. Nou ja, oké, okay, laten we zeggen, dat was dan een weggevertje. Ja, <laughs> je moet het wel weten, <laughs> je moet het wel weten. Uh, Jean-Paul van Poppel, hij verslaat uh, Johan Museeuw in ja. 1991. U zei uh, Steven Rooks, en dat klopt, Steven Rooks won niet twee keer. Hij won alleen in 1988. En dan was er toch één fout. Welke Nederlander won het jongerenklassement in de Tour van 1980? En dat was Johan van der Velde. Ja. Ja. Het klopt. Had u, had u, het klopt, gelukkig. Het klopt. U, hebt het, u hebt het heel goed gedaan. Ja. Nou ja, u staat nu bovenaan en uh, u moet even afwachten, hè, nog een paar dagen. Om te kijken of u. Het uh, zal een spannende week worden. Precies. Aan de radio gekluisterd. En om nog eventjes uh, door te gaan op de prijzen. U krijgt sowieso een uh, boekenpakket mee naar huis, dat weet u inmiddels. Ja. Maar uh, u strijdt ook nog mee om die fietskliniek van Henk Lubberding. Oké, okay, dat is ja? mooi. Dank dat Helemaal. u hier wilde zijn. Graag gedaan. Ja en de renners zijn bezig aan die uh, hele lastige klim van de tweede categorie Gio. Hij wordt ook wel de Prix Marie genoemd. Uh... Die naam die kennen de meeste mensen misschien wel. Maar formeel heet hij dan de Col du Pas de Perol. En dan gaan ze naar 1589 meter. Uh, hij is 7,7 kilometer lang tegen een gemiddelde van 6,2. En het venijn zit hem vooral uh, tussen de zesde en de zevende kilometer. Want dan gaat het uh, heel stijl omhoog tegen de 10 vlak voor de top. Dus zes koplopers. Daarachter een peloton in dat peloton. Ja, daar is het toch wel weer wat rustiger geworden. Contador heeft inmiddels weer aangesloten die gekke valpartij. We kregen zojuist te horen dat zelfs eventueel een hond de oorzaak zou zijn geweest van die valpartij. Maar dat krijgen we niet officieel bevestigd door de Tour uh, En uh, ook op de beelden was het niet echt goed te zien wat er nou gebeurde. Maar je zag hem in één keer inderdaad tegen het asfalt uh, knallen. De mannen van Garmin Cervelo van die verrassende gele trui nog steeds van Thor Hussoft, Die rijden aan de leiding samen met de ploegmaats van Philippe Gilbert. Met die aankomst die hier in zijn vloer. Kan ik uit eigen ervaring zeggen, dat is er toch echt wel weer eentje voor Gilbert. Maar ja, dan moet je er wel bij komen bij de kopgroep. En Thor in het geel, hij rijdt er alweer voor de zevende achtereenvolgende dag in. En dat is toch veel langer dan iedereen had verwacht. Hij verrast vriend en vijand. Hij verrast zelfs zijn eigen ploeggenoten in die ploeg van Carmen. Die echt verbaasd staan over de manier waarop die Torhusoft ook nog tegen de bergjes oprijdt. De Col de de Perol, het ziet er allemaal prachtig uit. De zes koplopers rijden daar. Waar zitten zij inmiddels? Bas. Ze zitten in de laatste vier kilometer, schat ik zo'n beetje in, van de klim. Want het is toch alweer even geleden dat we dat bord passeerden van de laatste vijfde. Vier kilometer wordt niet officieel aangegeven. En als ik naar voren kijk, dan zie ik inderdaad dat lastige stuk. Waar de weg zien de rogen vanaf hier steiler omhoog loopt dan het gedeelte waar we net reden. Nu gaat het ook alweer een beetje lastiger omhoog. Want nadat de rijders allemaal eventjes een tijdje in het zadel zaten. En toch een behoorlijk tempo konden ontwikkelen. Zijn nu de zes leiders allemaal weer eventjes uit het zadel. Ik heb het nog niet gezegd. Of de laatste van de zes die gaat weer op het zadel. Zitten. Dus het gaat hier nog wel redelijk. Luis Leon Sanchez, de Spaanse Rabobankrenner, voert op dit moment het tempo aan. Cazar zit daarachter. Dan Sony Hogeland. Juan Antonio Flecia. Uh, dan schuift uh, Veclaire naar voren. En Nicky Terpstra, op papier uh, misschien wel de slechtste klimmer van deze zes, zit in het laatste wiel. Zit in laatste positie en trapt zo'n beetje hetzelfde ritme. Heeft zo'n beetje hetzelfde ritme, trapt zo'n beetje dezelfde versnelling. Zo op het oog hier vanaf achteren. Dan zijn mede vluchters. We konden er net toen we door een soort van vallei heen reden op deze klim. Het peloton in de verte aan zien komen. Nu kan dat niet meer. Nu zitten wij weer op een wat ander gedeelte. 1800 meter is het nog tot aan de top van de Col de, pa de Pirel. Dus dat lastigste gedeelte dat gaat beginnen. De renners gaan allemaal weer staan op de pedalen. Johnny Hogeland. Het is misschien wel wachten op een poging van hem. Maar ja, die anderen die zullen toch ook wel interesse hebben. Bijvoorbeeld in Verklerk. In die punten voor de Bergtrui. Dan gaan we nog even op Silverstone kijken. Want daar vloot van alles door de lucht, Random Van Dam. Ja, Paul, die Resta die, uh, kwam maar uh, tegen de auto aan van Sebastian Buemi. Wel jammer hoor, voor die Resta. Want die reed een goede race. kwam binnen in de pits. En... Ja, zijn monteurs die hadden de verkeerde banden, want die verwachten zijn teamgenoot Adrian Suttil. Dus dan zie je een paar van die mannetjes gauw naar binnen rennen. Weer een paar nieuwe banden halen. Dat ziet er dan ineens heel raar uit. En die, die resta vloekend en tieren. dacht het stuur van zijn Force India. Want die kan een hoge klassering niet wel gaan vergeten. De, de koploper komt inmiddels binnen. Sebastian Vettel. De man in het geel om maar in uh, stijl te blijven. Hij heeft natuurlijk een mooie donkerblauwe overal van Red Bull Racing aan. En uh, hij houdt zijn leidende positie in de race. Uh, antwoord op uh, de pitstops van achter hem Webber en de andere mannen. Alonso die gaat nog uh, door en die heeft nu de leiding. Maar die moet zo meteen binnen gaan komen. Maar het belooft nog wel wat voor het de, ja, tweede deel van de race. We zijn eigenlijk pas halfwege. En er gebeurt al heel erg veel hier in Silverstone. Passez vos vacances. à l'écoute de Radio Tour de France. MUZIEK <tied> En dan het van PHD, I wanna let you down. Maar dit was Tzugero met Tutti i Cololi della mia vita. Ronald van Dam, verandering op Silverstone. Jazeker, nieuwe koploper Fernando Alonso profiteert toch van een wat haperende pitstop bij Sebastian Vettel. Die zelfs is teruggevallen naar de derde positie achter Lewis Hamilton. En voor Mark Webber en Jensen Button de top 8 binnen 8 seconden. Dat belooft nog wat voor de laatste 22 ronden hier in Silverstone. Want nu moet Sebastian Vettel dus weer eens gaan jagen. En dat is hij niet gewend. En de renners in de Ronde van Frankrijk zijn uh, bijna op de top van Le Puy-Marie, zo zeggen we toch? Le Puy-Marie, <laughs> daar zullen we het maar gewoon bij houden. Klinkt toch veel mooier dan de Col de Pas de Perrol? Uh, yes. uh, mondvol. Klinkt helemaal niet lekker. Puy-Marie, daar gaat het om. Uh, Luis Leon Sanchez aan de leiding bij de kopgroep Veuclair. Die kijkt een beetje de kat uit de boom. Sanchez zit daar nog keurig. Fletcher die daar ook in het wiel zit bij Sandy Kazar. En Johnny Hogeland. Dan mist u één man. Daar zit Sebastian op dit moment achter. Dat horen we zo meteen. Dat is namelijk Nicky Terpstra. Maar die vijftien zijn bijna bij de top. En waar we af en toe toch wel eens zeggen... dat Robert Geesink misschien wel eens een tandje zwaarder moet steken... als hij gaat klimmen. Dat denk ik bij Johnny Hogeland wel eens. Van joh, schakel nou eens een keer een tandje terug. Want hij rijdt een beetje op zijn Pieter Wenings naar boven. Toch op. Op een erg zwaar verzet. Maar wie weet, misschien kan het wel gunstig zijn. Als de weg zo meteen in de laatste 100 meter van die klim misschien nog wat meer gaat afvlakken. Want dan kun je in elk geval de snelheid behoorlijk vergroten als je wat zwaarder rijdt. Leclerc die kijkt een beetje om zich heen. En het is toch een spelletje natuurlijk om de punten. We weten het hè. Vijf punten, drie punten, twee punten en één punt. Dat zijn voor de eerste vier aankomende, zijn dat de punten bovenop deze kol. En ik hoop maar dat we het nog meekrijgen. Nog even dan maar naar Sebastian Pas. Ja, ik zie de top liggen en ik zie ook dat uh, die vijf daar naartoe gaan. Maar dat is nog wel een paar honderd meter. Nicky Terpstra hangt er op een uh, meter of 250 uh, achter. Moest er dus af op dat stelste stuk. Gaat nu weer op de pedalen staan omdat het hier ietsje beter loopt. En probeert weer terug te komen, Gio, bij de koplopers. Maar zijn die al bij de top? Ik denk ja, bijna. Zeker, ja, zeker, ik geloof dat het uh, Verklare is, want je zag het niet helemaal goed. Net voor Johnny Hogeland. Dat betekent in ieder geval dat Johnny Hogeland of vijf of drie punten pakt. Ik denk dat hij er drie pakt. Verklare die rij. Gewoon even door naar die uh, top. En dan kijken we nog een keertje. Is het Hogeland of is het de verklaire? Ik denk toch Vuclair hoor. Ik denk, nee, nou, nou, het is... Oh, oh, oh, oh. Ze komen gelijk over de streep. We wachten de uitvlag van de jury. Het zou Vuclair moeten zijn, maar we weten het niet zeker. We horen het uh, in het tweede uur van de Radiotour. Na drieën, tot zo.